De kok met het nos journaal. In Israël heeft de politie waterkanonnen ingezet tegen de duizenden demonstranten die onder meer voor het huis van premier Netanyahu actie voerden. Er zijn enkele mensen aangehouden. De betogers zijn boos omdat de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen is gekomen voor mensen die in financiële problemen zitten door de coronacrisis. Vorige week waren er ook al massale protesten. In Israël lopen de coronabesmettingen de laatste tijd op met ruim duizend gevallen per dag. De regering heeft daarom nieuwe maatregelen aangekondigd. Winkels mogen niet meer open in het weekend... en in restaurants kan alleen nog maar eten worden afgehaald. De premier van Frankrijk zegt de situatie rondom het coronavirus in Spanje nauwlettend in de gaten te houden. De grens tussen de twee landen ging op 21 juni weer open, maar sindsdien grijpt het virus in bepaalde regio's in Spanje weer om zich heen. Met name rond Barcelona groeit het aantal besmettingen snel. De afgelopen 24 uur kwamen in Catalonië 1200 nieuwe geregistreerde besmettingen bij.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 Nederland zeggenschap over de besteding van het geld, maar dat ligt gevoelig. De coronapandemie legt wereldwijd de ongelijkheid bloot. Dat heeft VN-chef Guterres gezegd in de jaarlijkse Nelson Mandela-lezing. Hij riep in zijn toespraak wereldmachten op om beter samen te werken in de strijd tegen het virus... en meer te doen tegen ongelijkheid in het algemeen. De Verenigde Naties willen dat rijke landen meer geld vrijmaken voor de bestrijding van corona. Het weer blijft droog en het koelt af naar een graad of 12. Overdag komt de zon bij land inwaarts en daar wordt het dan een graad of 25. In het westen is er meer bewolking en daar wordt het niet warmer dan... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. This is important I'm not a fan of in the morning light.